Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Verplicht testen voor een groot concert is geen goed idee. Dat vindt Mojo, die concerten in bijvoorbeeld de Ziggo Dome en de Ahoy organiseert. Het kabinet kondigt vanavond waarschijnlijk 1G aan voor evenementen met meer dan 500 mensen. Dat ziet de concertorganisator niet zitten. Vooral omdat je verder nergens meer voor hoeft te testen, zegt de directeur. Je mag straks bijvoorbeeld in een feestcafé met 500 man gewoon op elkaar staan... Ongetest En als je dan bijvoorbeeld bij een concert van Sting uh, staat in de AFAS live, dan moet ineens iedereen wel getest worden. Ja, dat vinden wij uh, moeilijk uit te leggen. En hij hoopt dus dat 1G snel niet meer nodig is, zeker niet voor festivals de komende zomer. Rusland trekt wat militairen terug bij de grens met de Oekraïne. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaan ze weer naar huis na oefeningen daar. Maar de militairen die blijven gaan nog wel door met die grote oefeningen, zegt Rusland. Er zouden zo'n 130.000 militairen staan. Amerika denkt dat ze de komende dagen Oekraïne binnenvallen. Volt-Kamerlid Vergunogan wil hoe dan ook in de Tweede Kamer blijven zitten. Je hoort politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ze heeft zojuist een verklaring op Twitter gezet en daarin schrijft ze dat hoe het ook mag lopen ze haar zetel zal behouden. Het liefst wel binnen mijn eigen fractie, uh, zegt ze. En ja, daarmee zegt ze eigenlijk voor het eerst als ik weg moet, dan neem ik mijn zetel mee. Gündogan werd dit weekend geschorst omdat er bij Volt meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen waren gekomen. Onduidelijk is nog wat er aan de hand is. En tennisser Novak Djokovic heeft voor het eerst gereageerd na de soap rond de Australian Open. Heb je geen vaccinatie tegen COVID? Ik heb niet. Hij mocht niet meedoen omdat hij niet gevaccineerd is. Maar hij reisde wel naar Australië en zat dagen vast in een hotel in Melbourne. De nummer 1 van de wereld reageert nu bij de BBC. Djokovic zegt dat hij meedoen aan toernooien op zou geven. als hij daarvoor gevaccineerd moet zijn. Als dit betekent dat je de French Open. Is that a price you'd be willing to pay? Yes, that is the price that I'm willing to pay. And if it means that you miss Wimbledon this year... again, that's a price you're willing to pay? Yes. Why? Why? He... Because the principles of uh, decision making on my body... Uh, are more important than any title. Ik heb het weer een Het is grijs, in het zuiden valt een buitje. Later vanmiddag komt er vanaf zee meer regen over. Het is een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het enige die wat. Goede praat uh, ja. Goede plaat. Dank. vind dat mag ook gezegd worden, jongens. Ja, mag zeker. Prachtig ja, plaat. Ja. ja, geen hit. Maar uh, <laughs> ja, het is een hit geweest. Oh, I know. I know. Ja, Oud of dark. Ik ja, uh, ga geen, uh, ja. geen filmadvies geven deze week. Want is, Hoezo? Is het ja, zo uit? Ik ga geen trek in. Uh, ik had er gewoon gezien in. Nou, lekker dan. Maar ik wel, wat ik er ik enorm voor genoten heb, was... Uh, ik kijk graag naar het project Rembrandt... waarin de mensen allemaal moeten leren ja, schilderen. Leuk, dat vind een he? mooi programma. Ja, ja, maar wat ja. ik eigenlijk nog veel mooier vind... is, is, het, is, het, uh, is het die serie waarin ze de nachtwacht helemaal gaan naschilderen. die Lisa Wiersma is in de is De nachtwacht waren groter, zijn ze die aan het schilderen. Ja, uh, met gegeven. een aantal mensen. Het, helemaal met het doek dat ze gaan maken... En, met speciale uh, verf gemengd. Helemaal zoals dat in de, in de 16e eeuw gebeurde. Echt helemaal historisch en branden. En maar dat is natuurlijk ook een keertje. De historie van dat doek van Rembrandt. Dat is natuurlijk ooit een keertje door die man. door die gek met een mes bewerkt. Ja, ja. Uh, er is een keer zuur overheen gepleurd. Oh ja? Ja, ja dat, ook, dat hebben ze. Gelukkig was alleen de vernis aangetast. Er zit natuurlijk vernis op. Zijn dus een aantal keer is, is het aangevallen. Dus is dit is een soort van traditie dat uh, grote kunstwerken vaak worden aangevallen. Nou is er vorige week uh, in Rusland, dat is niet aangevallen, maar uh, hij Ja, er wat doeken van uh, <laughs> Anna Lipperskaya. Dat, dat is een 19 jaar oude schilderij is dat, met gezichten van mensen. En daar heeft de bewaker op zijn eerste dag ook wat mee gedaan, Een beetje wat wij vroeger wel eens deden met posters als in een bushokkie. Ja, hingen. Nou, een snorretje, snorretje ja. tekenen. Deze man, die gezichten hadden geen ogen. En deze, deze bewaker is op zijn eerste dag na een doek gelopen van negen jaar oud. dat meer dan 850.000 euro waard was. En die heeft met een potlood oogjes getekend. Uh, in die gezichten uh, die, uh, Hoe Gewoon, ze maar... die verveelde zich een beetje. Die zei, "Nee, je hebt geen ogen in het schilderij. Nou, dan ga ik even lekker oogetjes. Teken? Wel humor. Dat ja, was, humor. was laatste dag. Meteen was meteen, meteen, ja. Hij komt meteen naar huis. <laughs> ja. Heel gek. Uh, uh, maar het kost uiteindelijk om het schoon te maken... een paar duizend euro om te repareren. Oh. Waarschijnlijk is dat weer... ja. ja, ja. Dus te afhalen. Maar hoe debiel ben je dan? Wat is jouw kortste baan geweest? Een kortste baan? Die dolfijntrainer bij Dolphirama. Ik een paar maanden uitgehouden. Fokker, heb ik een tijdje gewerkt... Oeh, ik moet even goed nadenken. Ik denk bollenpellen misschien, een week. Dat ik dacht, ja, dag. Ja, en ik, jij ik, ik weet het wel. Nou, ik heb nog een blauwe maandag uh, in een garagebedrijf in Amsterdam gewerkt. Maar dat was een paar, paar maanden. Toch wel? Voor de fabriek nog zelfs. Oké, okay. en jij? Uh, baan bij start in 1991 bij de belastingkantoor in, uh, in Haarlem. Ja, twee om... weken! <laughs> twee weken! weken. weken. Nou, nee, twee ik, weken! Toen was ik, ik weer. Ja, jij hebt ja, gewonnen, Ik heb want... gewonnen. Toch Albe, wel? Albert Heijn, halve dag. Al, <laughs> halve dag. Ja. Nou, nee, maar, maar, maar wacht even. Dat nou, is dat toch, is ja, ja oké. Okay. Ja, dan, dan heb ik ook nog wel een oh. kort baantje. Nee, uh, ja, nee. Callcenter, één dag. Nee, dan sta ik toch voor. Ja, blijf sta je, je voor staan. Ik mocht niet bolen met de kazen. Nee, nee, nee je mag niet. Ja. Maar dit, je mag, die mooie ronde, ja, die mooie kaas, die ja, heel ja. mooi mee Ja, dat, dat deden wij ook. Ja, dat doet nou, mij nou, ik. ik de mee, mee begonnen. is mag Ik mag helemaal niks meer. Ik mocht meteen doen. naar huis. Oh. Ik denk, nou, dat schiet lekker op. Dat doet mij denken aan uh, Goed verhaal man. Goed hè? Bonden met ja. Ja. Vol, volgens, ah, mij, ik, volgens mij is dat Albert Heijn toen uh, in de in de Kerkstraat. Klopt. Zal ja. ik je ja. vertellen wie daar de bedrijfsleider ooit geweest is? Een oud basketbalschijnsrichter Piet Leegwater... heeft hij er niet toevallig uit uh, gemieterd? Dat zou ja, zo maar kunnen, denk ik, dan. Ja, als, ik het, als ik het zo hoor. Ja. Ja, en die, die, was die was niet makkelijk. Je hebt geen last van humor. Maar nou, wat kan nou je nou je ja, Bo Duivenvoorde, die werkte oh ja? ook ooit bij de Albert Heijn. <laughs> en uh, op een gegeven moment had hij een, een oud vrouwtje wat hem aansprak... van uh, weet u, uh, wat voor paté moet ik nou hebben? Of een soortgelijke vraag. Maar die Bo, die draait dus naar nou een, een, een, een pakt een tube paté... En die draait het dopje eraf en die zegt maar deze is ook erg lekker. Nee. En die spuit zo hoog was die hele tube door zijn straatje. Maar nee. hij komt me op vegen. Ja, Boven was goed, hè? Boven is erg goed. Ja, die door. was Tastisch. goed. Oh. Ik heb wel mee gelachen hoor. Oh, oh ja, dat dus is een bijzondere vent ook. Ja. Hij, hij is ook uh, degene die uh, de knofpiet introduceren ja, die, uh, die term. Dus de knofpiet. De knofpiet. <laughs> ja, dat was ik. Oh, ja. Heel veel knoflook gegeten. <laughs> de knofpiet. De Knofpiet. De knofpiet. Oh, Tot ja, en even... G, G was, uh, was de hulp Sinterklaas. De hulp Sinterklaas. Ja. Oh, ja. Ja. Nog heel even terugkerend naar de, de kunst waar we het net over hadden. Ja. Uh, buiten het feit dat ik met met waardevolle steentjes of, of metalen bezig hield... was op het werk deden we ook uh, kunstvervoer. Oh, ja. Er zijn een paar bedrijven in Nederland zijn gespecialiseerd. Uh, Hiskia van Kralingen en, en uh, uh, toen ter tijd... Hatteltjes? Uh, uh, in vervoer van kunst. Dus op een gegeven moment kreeg uh, mijn collega Paaltje Bannenberg kreeg iemand aan de lijn. En uh, die wilde een kunstwerk uh, opsturen met de KLM. En hoe dat dan ging. En hoe dat kunstwerk daar moest komen. Hoe het werd verpakt en zo. En die man was volslagen leek. Maar die had misschien inderdaad een duur kunstwerk. Maar Paaltje zei: Ja, maar dat is geen probleem. Want wij doen niet anders als we de nachtwacht ergens naartoe moeten vervoeren. Dan halen we hem uit de lijst. Nee. Rollen we hem netjes op. En dan stoppen we met een kissie. Maar <laughs> een heleboel stuk. <en> <laughs> over, over, kunst, over kunst nog uh, gesproken. Uh, het kan, hè? Dat je ergens uh, binnenloopt... Uh, bij een kringloopwinkel. En dat je iets, uh, iets ziet staan. Dat lees je wel eens. Ja, dat lees je wel eens. Ja, ja, ja. Nou, deze meneer had dat, had dat dus ook uh, gedaan. En er stond een kunstobject. Alleen uh, later bleek dat er nog iets in zat. In het object? In het object zelf. Oh. Oh. Ja. En toen? Er zat namelijk nog as in. Wat leek nou, Het was een urn. Oh. oh. oh. Geen, uh, Ming, geen fase uit de Ming-dynastie. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Dus, dus het zal helemaal maar gebeuren dat je dan op een gegeven moment thuis uh, bent. en dat je er op een gegeven moment achter komt dat uh, dus uh, opa uh, er uh, nog in uh, zit. Nou ja, uh, ja, ja <laughs> iemand is opa dan. kwijt. Ja. En nu? Ja. <laughs> dat is het. Dat is ja, het. Ja. Ja. Nou, mooi. Nou, mooi, mooi maar die, wat heeft hij ermee gedaan? Uh, hij heeft uiteindelijk. Uh, heeft die, uh, uh, heeft die, uh, uh, uh, hij. Heeft, uh, het is onbedoeld in die kringloopwinkel uh, terechtgekomen. Maar hij wil. Uh, uiteindelijk uh, uh, is hij erachter gekomen dat het om een vergissing gaat. Dat is, uh, en hij heeft het gewoon ergens uitgestrooid of ja, uh, ja, okay. zo? <laughs> ja. Ja, oké. Zoiets? Ja. Laat maar. <laughs> <laughs> ja, jongens, weet je wat we doen? We ja. doen gewoon een lekkers mee muziek. muziek. Ja, ja ik. Het is oké! Put on my blue sweatshirt. Body the plane. Touch down in the land of the Delta Blues. In the middle of the park. room is een leuke koffer dit. Ja. Lopende emmen. Ja. Op je blauwe zweren schoenen. Op je blauwe zwerde schoenen. Ja. Garnalen netjes. Maar waarom ja, ja. emmen? Waarom emmen? Ja, ja. Emmen, ja, ja. Dat, klinkt, dat klinkt zo lekker. Wat Lopen was dat ook weer met Emma. die rubberen lazen? Was dat ook? Ja. ja, je had het net over iemand die iets, iets uh, kocht. Hè, wat een uh, ander object bleek te zijn dan wat ja. hij voor ogen had. Opa was zoek. Ja, maar ze was een Amerikaan in 2017. Die, die loopt over een rommelmarkt. En die denkt, uh, god, dit is grappig. Mooie tekening, apart. Een beetje zo'n etje van een moeder en een kind. En uh, nou ja, die kocht het, hij vond het gewoon leuk. Hij denkt, nou, wat moet je hebben? 30 dollars. 30 dollar betaald. Maar goed, op een gegeven moment komt hij... Misschien heeft hij het meegebracht naar een televisieprogramma. En of wat komt een de andere expert komt het onder ogen. Dus die gaat het eens nader bekijken. Hij denkt, shit, ik krijg nou... het is een... Uh, een werkje van de Duitse schilder Albrecht Dürer. Oh, dat is zo'n broebeur. Ja. Is... Albrecht Dürer. Dura, ja. Wie? Wie? Normaal, bleek dat gaan. is heel goedkoper. Albrecht Dürer! Ja, normaal, ja, ja, dat, is... ja. ja, dat is heel goedkoper. Ja, dat was een dollar! <laughs> maar het blijkt nou. Het was gewoon het werk. The Virgin and Child. <laughs> het veilingshuis bracht het dus, hup. Uh, op, op de veiling en lang verhaal kort. Dus dat de het tekening nu? dus uit 1503, 1503 gemaakt al. Nee. En de waarde is 10 miljoen dollar. Excuse ah, me. Kortom, oh 10 miljoen dollar, ja. Kortom, dat dat ZE VIRTEN EN child <laughs> Dat is wat anders dan Madonna with the big boobies. Ja. Maar oh, 10 miljoen, maar. Hey, long. Kijk graag naar tussen kunst en kist. Er kan ook nog die mensen hier benemen dan een van de zilveren... Ja, maar ik, kan die kan die mee. Goos, ja. ik vind die grote zo'n zo zo droplul. Wie? Frits ja, oh, ja, Frits, Ach, Gissing. Gissing. Ja, wat, uh, ja. wat een niks. In ja. ja, je je Nederland uh, krijgt het de prinsentoren. Niet verdiend. Ik vind het echt een natte wind hier. Wat wat, daar, daarmee is dat schilderij dus ook durer. Uh, heel goed, Jaap, ja, Dat is dan weer wel briljant van jou. Hey, en, uh, maar er is ook een appje circuleren... Hè, van de, een, een persiflage op de programma Je waar het net over had. Ja. En daar zijn ze heel, heel serieus hun werk aan het beoordelen. Op een gegeven moment aan het einde zie je in het werk. zie je Mark Rutte met open hof en een banaan in zijn arie. <lacht> Ken je dat hier? Nee? Nee? vind ik? Uh, het vindt. Het blijkt natuurlijk met dat soort dingen. tussen kist. dat is een leuk programma. Iedereen ja. neemt inderdaad een zilveren theebakje mee. Dat blijkt in een 10.000 euro waard ja. zijn. Maar dit is natuurlijk. 30 dollar, 10 miljoen, dat is echt exceptioneel. Is echt exceptioneel maar wat ik altijd wel ja. grappig blijf vinden, inderdaad, met de kunst je wordt er altijd heel moe en boos over dat op het moment dat je er met een Doek aankomt, dat we het eerder over gehad door de olifant of aap is geschilderd. Ja. Je geeft het aan een expert. Ja. En die voelt dan de woede. Ja, hij zat in zijn blauwe periode. hebt ja. dus ja, hebt die simpel c 2 ja. bananen ja. gegeven? En die pakte van de blauwe tint. Ja. Nee, je kan zien dat hij in zijn blauwe periode ja. zit. Uh, Nog het blauwe limonon erbij. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> Moet jij die aap schildert, daar nou zijn je de aap schilderen. Ja, ja. hij oh. is nou, de nou, de Ik heb aap nooit dat schilderen. soort mazzel Nee. Ik nou, ik, nou, ik ik in het ik, ik verleden gingen we als op zo'n rommelmarkt. kunst natuurlijk je, dat je vroeg gaat. Maar ik ging altijd in november. wij deden thuis Ondingen met Cindy uh, Klaas. Dan gaven we elkaar. ja, ook, ook een goed cadeautje. Altijd één mooi cadeau. Maar daarnaast gaven we elkaar altijd volledig lelijke dingen. Dus dat jongetje met de traan. dat pakte dan de lachen. Ja. Maar dan ging ik rommelmarkten op met mijn vrouw. gingen we op zoek. Nee, nou, ja, en Bloemendaal. Voor die rommelmarkt, meestal november, december. Dat gingen we langs en dan stonden we voor zo'n kraampje. En iedereen op zoek naar een kristallen setje voor heel weinig. Wat we dan yeah. Weet je wat, iedereen zoekt naar koopjes. <laughs> en wij waren alleen maar op zoek naar hele lelijke. Er dan stonden we er ergens voor. stonden er een, stond een hele lelijke schilderij. Ja, zo'n kopen. Dat was om 3 euro of 2 ja. euro. En ze hadden maar... Nee, dit is niet lelijk genoeg. En dan ze nee. zeggen die mensen... Kijken en zo van... What the fuck? Iedereen komt hier... Om mooie dingen te kopen. En twee mensen... Komen alleen maar... Hele lel lelijke dingen kopen. Dat was het leukste wat er was. Proberen ja. alle lelijke Dat mensen elkaar echt... Bijvoorbeeld een. Uh, uit, uit Venetië, zo'n zo zo plastic boot uit Venetië ja. met lampjes erin. Ja, ja, ja. Oh, ja dat kochten we dan. Voor twee... Ja, die is lelijk, hè? Ja, die is echt lelijk. Ja, en dan stond er erbij en zei, wat, wat moet die kosten? En dan zeg, ja, 1,50. Nou, weet je. we geven de twee als de lampjes nog ja. doen. En ze zei: ja, lampjes doen het nog. Jezus, die is lelijk. Ja. <laughs> Vroeg wat denk, goede ja. Wereld, ja. Ik stond op die autobursen in Leiden twee keer per jaar in de Groene Noordhallen. Ja, Toen ik was nog. geweest met je. Ja. Mooi is maar er kwam uh, soms kistenmaker langs, Erik. Oh, weer. En dan hadden we altijd meteen een act. Dat was <laughs> hele foute auto verkoper naar Erik als uh, koper, weet je. Ja. Op een gegeven moment liet dat omhoog. zo uit de hand dat het helemaal zwart van de mensen oh, ja? van is. <laughs> die kwamen gewoon <laughs> okay, kijken, wat heeft hij nou weer, weet je. <laughs> dat deden wij toch ook bij op Riemersma. Ja. Garage. Uh, Riemersma? Rienk, ja, die zat uh, ja, op die, de hoek op het van, hoekje de, van de, de Schaapmanstraat. Ja, Brederode, Brederode uh, Straat daar. God, hoe heet het ook weer? Brederode Straat, ja. uh, Schaapmanstraat, daar zat hij. Ja, nou, ben even de naam kwijt komen schrijven om weer te doen. Maakt verder niet uit, maar dat zijn altijd mooie dat soort acts. Ja, goed hè. Maar uh, nou Joop Riemer, hij geen act dat het gewoon, gewoon een autoverkoper is, hè. Die heeft geen act nodig. Die doet Nee, het dat klopt. Dat gewoon gewoon wat ziet. Directeur van de firma Tillenslingermeier, ja. <laughs> <camina> Graasje Elite. Graasje Elite heet het. ook oh, ja, een mooie naam. Graasje Elite. Ja. ja. Graasje. Torretje, hey, torretje is nieuw. Pakketje, ja. ja. ja. <matigricer preparatie> kun je mee lassen. Pakketje, kun je mee lassen. nu ik het goed. Ja. Goud eerlijk. Geweldig. Ah, Torretjes nieuw. Torentjes nieuw. Akkertje er weer lastig. Oh, maar. Ja, is... maar dat je dus uh, dan 15 meter verderop stil stond, dat uh, zijn die er dan niet bij? Of? Nee, maar dat is altijd prachtig. Ik ging ook wel eens voor mijn lol op zondagmorgen. had ik een, een paar Amerikanen opgetrommeld die dan toen de tijd nog, kon dat nog, zo schuin geparkeerd aan de gracht stonden. En op een gegeven moment was er een gozer waar ik naartoe ging. Die had een kroeg. En die woonde boven die kroeg. Ja. Ik ging kijken naar Chevrolet in Palen 73. Ik zal het nooit vergeten. En ik uh, was eigenlijk tijd, helemaal nog niet eens oud... maar al compleet verwaarloosd. champignons op de planken, overal lek en zo. Mm. Dus ik belde aan bij die gast. Op een gegeven moment ging er een schuifraam open op driehoog in Amsterdam... bij de De kostenkaarten in de ja. buurt. Ja! zeg kom even voor die Impala! Als je even bij die deur weg gehad, want ik eerst die hond eruit. <lacht> dan dus uh, er ging die fan naar beneden. Dan ja. ging ik bij die deur weg. En dan kwam dus er zo'n doorgedraaide dobberman naar buiten. <lacht> de deur opendeed. En dan kon ik die kroeg en een geur van rook en, ja. en bier. Ja. Oh. En dan ging er achter de taps kastje open met honderdduizend <lacht> autosleutels. Nee. Volgens mij je het deze, Ga maar even kijken. Nou, dan ging ik kijken. Een heel kuis verrot ding natuurlijk. hield ik mijn magneetje wat overal eraf vol volg, met de pakmuren, een smekker. En dan uh, had hij <laughs> eerst nog het verhaal van. Uh, ja, dit is, hij is van een man geweest, maar die was in rijbewijs kwijt. Die mocht niet meer rijden. rijden. Dus Ze hebben al een tijdje buiten gestaan. Ah. Dus de en een goudierlijke auto. Ik wist gewoon niet meer te schatten met die wagen. Nou Ga maar even kijken. Nou, en ik kwam terug naar huis. Het is dus wel wat proberen. Ja, godverdomme geen nieuwe. Het is wel weer Ja, dat vind ik ook zo Dat heb ik ook van jou geleerd. Toen ik die mus kocht, ben jij hier meegegaan. Ook met het magneetje. Jij kent het verhaal van het magneetje toch, Gerf niet? Nee. Als Frank naar een auto gaat kijken, dan neemt hij altijd een magneetje. Oh, ja, ja, ja, een magneetje ja, ja, ja. dat je gewoon op zo'n magneetbordje plakt. Hè? Bij de, bij zo zo met zo'n flip overbord. Een Kantoormagneetje. Ja, zo'n kantoormagneetje. Omdat auto's die schade hebben, die zijn geplanuurd. En planuur, ja. dat is natuurlijk gewoon geen, geen, geen metaal. Dus dan, dan ging Frank, die plakte gewoon overal op plekken. Ook bij die muster, met die muster van mij. Klik, <laughs> klik. Over het magneten, dat hij wist dat hij niet ge, uh, volgens Merk was met de muur. Dat is de beste ja. truc ter wereld. Ja. Je moet natuurlijk altijd van ja. de onderkant kijken of de onderkant goed is van de auto. Dat is lastig om ja, te ja, kijken en, als en dan die dan op de brug dan. staat. Ja. En dan het magneetje, dat is de mooiste truc ter wereld. Dus ja, het, maar dat ben ik ook uh, door schade en schande wijs geworden. Maar nu weet ik er wel eens over. Nou, maar jij kocht ongezien auto's in Amerika ja. en foto's. Dus ja. je hebt zoveel mazzel gehad. Ja, dat ja ik... niet normaal. Ja, dat kan heb ik niet meer, inderdaad. He? Masselmechanisme kan niet meer. Nee. Maar ik had wel zo'n auto in mijn hoofd zitten. En wist precies wat ik dan zou vragen. Maar over twee weken, twee weken later, belde ik zo'n man weer. En dan vroeg ik precies of hetzelfde, hetzelfde verhaal. Of hetzelfde hetzelfde het verhaal nou zin. eensluidend was. En wat het dan was. In de oh, dat is gevallen. de controle eigenlijk. Hè. Ja. Ja, en dan ja. dacht ik, nou, soms... En, en dan, ging auto... heen, dan ging je er heen? Ja, ik ben ja, ik, ik een twee keer maar naar een auto kijken. Het was een Cadillac, die was toen heel duur, 10.000 dollar. Mm. Dat is nu 60 mil Maar jij kon natuurlijk vanuit de KLM kon je voor 2000 ja. dollar kon je naar Amerika vliegen. Ja, ik moest voor mijn werk naar New York. En toen ben ik van New York doorgevlogen naar Milwaukee. Ja, ja. En daar was uh, toen de tijd 75 op bestaan van Harley Davidson. Dus ik vroeg wat dat betreft met mijn neus in de boter. En die vent die woonde aan een meer... ergens uh, buiten Milwaukee. En die had uh, twee auto's. Een, een witte Bentley S1 uit de uh, oh. 58. En die Cadillac die ik dan kocht uit 62. Ah, een nieuw ding. Maar goed, en die, heb ik toen, die ben ik echt wezen te bekijken. Maar voor de rest... Uh wat kreeg je nu het eigenlijk? Het mooiste ik nog steeds dat je ooit een auto kocht van iemand die voor zijn verjaardag had gekregen toen hij 40 was. Ja. En dat het rode lint zat nog om het stuur. De, de, de, die, auto, die was gewoon. Er was soms maar duizend mijl op ding, ja, dat ding. Ja, dat blad is jaar aan de garage gestaan. Niet heeft, normaal. Nee, die heeft in een, in een autoblad had ik hem. Uh, had die journalist had een reportage gemaakt daarvan. Dus dat blad heb ik nog zo wel grappig. Ja, is Dat negenduizend mijl op. Die man was gepromoveerd bij de politie in New York en zijn vader die vond dat. Wel mooi dat hij dat, in elk geval dat dan toch bereikt had. Dus toen kreeg hij uh, voor het event kreeg hij een, uh, een witte Cadillac. Een vierdeurs Calais uit 1966. Maar hij vond het zo mooi dat hij durfde het eigenlijk niet mee te rijden. Dus die heeft altijd binnen gestaan met een, een kleedje erom. En heel sporadisch was dat ding gebruikt. En op een gegeven moment ja, is zo'n vent ook. Een oude rups geworden, dus dat moet dan weg. Ja, en dan kwam ik op het toneel. En, uh, er zat een lint om het stuur? Ik ja. Een, er zat een rood lint om het stuur? Een rood lint om het stuur, ja. Want dat was het Kadoo was een cadeautje, zat ja. er nog steeds mee. Ja. Een mee kleine, dan weet je wel een nieuwe uit te pakken, ja. hoor. wat Maar ik heb ook al eens een vent gebeld. Oké, ga je gang. Nee, er komt een nieuw verhaal. Dat dus, oh, nee, vind ik wel de moeite waard. Sam Vino in uh, Illinois, die had een, een Chrysler uh, Newport Coupe uit 1970 te koop. Dus ik heb die vent opgebeld, maar dat moet je, je voorstellen... Dus Het heeft voor ons dus een auto van 8 meter lang of zo, toch? Nee, dat is dus bijna, bijna <laughs> 7 meter, 5,5 meter, maar goed. Maar toen ik die vent, uh, dus ik bel hem op. Hallo? Ik zei, so, mijn naam is Frank. Ik calling from the Netherlands uh, over your je Chrysler. Je calling van waar? The Netherlands, Holland. Holy shit! <laughs> <laughs> Let me tell you something, sir. I was 18 years old. Dropped on the goddamn parachute in Normandy. We fought our way up north... Holy, till we came to Limburg, you know Limburg? <laughs> ja. Maastricht. First time in months I had a real shower. En die bent helemaal anderhalf uur over de oorlog. Uh, oh, go. wat goed. I was scared shitless, 24 hours a day. We fought our way up north. Ja, yeah, oh. Lijs. En helemaal oh. een verhaal. En op een gegeven moment uh, kon ik na een uur, voor mijn gevoel, wat zeker een uur met die man aan de telefoon gezegd, <laughs> kon ik iets beginnen te vragen over de auto. Mm -hmm. Maar goed, die auto had hij uh, nieuw gekocht. Hij was de eerste eigenaar. En had een vriend die werkte bij de, de Chrysler-fabriek. En die had voor hem geregeld dat hij aan de lopende band... de 48 uur kon meelopen... om zijn eigen auto gefabriceerd nou, te zien worden. Kerkzinnig. Dus dat is echt helemaal geweldig. Nou, verhaal, jongen, dat is een verhaal, jongen. En heb je gekocht? Ja, ik heb gekocht, ja. Geweldig. Ook van uh, twee Polaroids foto's. Maar dat was een super ding. Ja, het verhaal. Ja, het verhaal, het verhaal. kunnen we niet, ja, kunnen we niet het laten zien, hè, hier. Nee, nee. nee, nee. Dan, maar. Dan maar een stukje muziek, joh. Akkor. Mooie verhalen, Frank. Mooie verhalen. Warm ook, warm. Hè?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 Slaap Dolly Parton op de rug? Vragen wij ons ja. altijd af. Nou, is inderdaad, inderdaad Frank wordt gebeld. Frank wordt gebeld door nummers die je niet kent. En we weten niet wie die op wil nemen. <lacht> en dan? Ja, dat zijn Nigeriaanse oplichters of zo. Ja, ik heb net een auto te koop gezet. Hè? Het is heel gek dat je, je dan gebeld wordt door de mensen die <lacht> nou, nummer niet kent, Frank. Ik weet niet <lacht> of het iemand voor hetzelfde is. Het helemaal niet. Jij iemand hebt een auto te belt. koop staan ja. met jouw 06-nummer ja. erbij, neem ik aan. Maar ook een e-mailadres. Ja, maar ik ga, als ik een auto wil kopen, ga nee, ik het natuurlijk klopt. niet e-mailen. Ga ik even bellen. Het zou inderdaad iemand kunnen zijn voor de auto. Voor je ook auto. Een ander nummer. Ja, ik ben daar heel uh, voorzichtig uh, mee geworden. Ik weet nog wel vroeger. Vroeger? Toen, toen uh, beweerden ook uh, mensen dat iemand uh, niets kon met een bankrekeningnummer. Maar op een gegeven moment, als jij nu geld hebt opgenomen uit de muur... ...dan krijg je en je hebt een, een afrekenbonnetje als bewijs dat je dat hebt opgenomen. En dan staat niet het hele nummer. Dan staan er, er x's en ja. dan staat er ook nog... Maar dat is ook niet voor niks natuurlijk. Nou, dat bedoel ik eigenlijk. Nee, maar dat heeft wel te maken met het feit... je moet nooit iemand... ze vragen wat is... kunt u een cent overmaken? Om te, om ja, te ja, laten zien... En ja. da, da, dan ben je... Ja, da, dat da, is, dan nou, dan dat hangt een beetje af waar. gaat het echt nee. mee. Op het moment dat je bijvoorbeeld... ik, moest het, ik, heb, ik ben geabonneerd op de Picnic. Picnic? Dat is geen dik pik. Dat is niet zo. Een picnic is <laughs> gewoon een bezorgd service. Dat, dat, dat, dat is picnic. een fijne Picnic. Oh, ik heb een Picnic <laughs> ja. aan nee, nee. Uh, nee, dat is de bezorgd service. Van die kleine gekke auto's die omwaaien bij Winkert. Uh, maar dan moet je inderdaad, om dan een account te hebben... moet je één cent overmaken. Zodat ze dan weten dat je, uh, dat je banknummer gevalideerd is. Ja. En, uh, maar als dat... Uh, als, dat als, het ja. als dat een van de mannen uit Nigeria... is die er nooit gesproken dan zou ik met even... een nummer uit Engeland... Ja. zou ik geen cent overmaken. Nee, dat zou ik niet doen. Nee. ik had ik twee auto's te koop staan. Uit in uh, Côte d'Ivoire. Belde een van de uh, Afrikaan. En uh, die hoefde verder niet uh, te rijden of de auto's te zien, maar hij wilde wel meteen uh, geld overmaken. Nou, oh, dan moet je alleen voor je nummer 1 ja. hebben. Ja, ja. Ja, ja. Dus ik heb die man helemaal aan het lijntje gehouden, dagenlang. Ze is bellen en zo. <laughs> en op een gegeven moment zei ik Nou, ik werk uh, bij de Lufthansa maar uh, mijn collega, die heb ik al ingezet, die komt uh, de auto's van de week uh, brengen. En uh, oh, goed, ja. <laughs> helemaal of zo terugpakken. En er steeds had, had bijna. Dacht hij dat hij mij zover had... dat ik mijn bankrekeningnummer opgave... maar er kwam er nou, toch steeds er iets tussendoor. Je bent maar bellen. Dan moet je kijken. Er staat, op, er staat op YouTube een filmpje... ik weet niet meer hoe die jongen heet... van een stand-up comedian uit Engeland. Die heeft hier ook aan meegegeven. Die heeft steeds gebeld door Nigeriaanse oplichters. Dat ze, dat ze geld... En bel, ja. ze willen geld overmaken. 40 miljoen of zo aan je overmaken. Ja. En dan moet je precies dit verhaal. En hij is daar helemaal in meegegaan. En sterk op een gegeven moment ging hij terugpakken ging hij vragen of hij aan hun geld wilde overmaken. Dus hij heeft het helemaal omgedraaid. Dat is echt een onwaarschijnlijk grappige Ja, prachtig. Waarop die gasten helemaal gek werden. Ik wil die Nigeriaanse. zeggen, moet je luisteren. Geef me je nummer, ik ga het nu je overmaken. Ik heb ook 2 miljoen over. Die gasten werd helemaal gek. is dat? De kolom. Ja, gooi Zullen we hem doen? Oké. De kolom van Stijl. Een geboren trutty. Eigenlijk verliep de start best soepel. De dame van de gemeente die ik telefonisch sprak was uiterst vriendelijk en goed las. Ze waardeerde zelfs mijn grapjes en de afspraak om mijn rijbewijs te verlengen werd gepland... om precies tien voor acht tot negen uur aan de balie van het Zandvoortse gemeentehuis. Pasfoto en pinpas mee. Ik ben keurig op tijd in de hal, acht uur negen en veertig. Op links een mevrouw achter glas, op rechts een meneer achter de receptie. Verder geen hond omdat ik een strak afspraak heb, loop ik met mijn paspoort in de hand... naar de mevrouw die verveeld kijkend achter glas zit. Wat gaat u doen? vraagt de meneer achter de receptie. Mijn rijbewijs verlengen. Naam? Stui. Na een half minuut zoeken wordt ik gevonden. En ik wil naar goedkeuring weer doorlopen naar de mevrouw achter glas. Ik heb tenslotte een afspraak om deze tijd... en ik moet toch in de computer staan, dat is net gecheckt. Ho, ho! Gaat u maar even zitten. Met enige verbazing kijkt de receptionist aan... en neemt plaats op een stoel in de lege hal doet me een beetje denk aan Computer Says No... scènes uit Little Britain. Het ontbreekt nog aan dat ik een nummertje moet trekken. Ik zit nog een half minuut en wordt door de mevrouw achter glas geroepen. Ik schuif de pasfoto over de baai naar toe. Wat komt u doen? Er is verder niemand. Ik sta als enige in de computer rond die tijdstip... dus dit moet een schrikvraag zijn. Als het goed is, heb ik om deze tijd een afspraak in de computer staan... voor het verlengen van mijn rijbewijs. Die foto is niet goed. Sorry? Dit is geen recente pasfoto. Die is te oud... Oké, okay, leek me recent genoeg. En nu? Maak maar nieuwe foto's en kom terug. Tot ziens. Ik had niet gerekend op zoveel vriendelijkheid en vervoeg me bij de naburige pasfotomaker. Hij is gelukkig wel goed gemutst. Ik vertel over de verkeerde oude foto en we hebben het over de voorwaarden van een goede pasfoto. De pasfotomaker heeft met regelmaat ook foto's teruggekregen van de gemeente... die niet volgens de norm waren, met schriftelijke opmerking van een mevrouw achter glas. Dit is al de tweede keer dat jullie pasfoto's niet correct zijn. En jullie moeten echt beter je best doen. Foei! Het voelt als aantekening op het paasrapport van je kind. Iedereen moet beter haar best doen, want anders gaat ze niet over. De pasfotomaker vindt de mevrouw de glas een zeikwijf, maar zegt het niet. Ik ben een kwartier later terug in de hal. En ga meteen zitten, als een tamme schoot hond. Mij vangen ze niet meer. Komt u maar, klinkt er met gepaste, lichte tegenzin door mevrouw de glas. Computer 6, maybe, lijkt het. Ik leg mijn nieuwe foto neer en zie wonderbaarlijk genoeg een kleine glimlach... als ik zeg dat ik als een goede rode wijn ben. Hoe langer ik lig, hoe beter de foto's. Ze voert haar werkzaamheden naar dit totaal onverwachte mondspasme... vervolgens zwijgend uit en bekijkt de foto's serieus en kritisch. Ik moet denken aan de woorden van de pasfotomaker van zojuist. Wie heeft gezegd dat je jas aan mag houden op de foto? Hé, wat? Je jas? Je hebt een jas aan op de foto? Dat mag eigenlijk niet. Computer zegt no. Opnieuw. Maar ik hou me in. Nee hoor mevrouw, dat is hip. Het is een gevoerd colbert. Geen jas, kijk maar. Ze kijkt op. Oh, dan zal ik wel ouderwet zijn. Dat is dan 41.80. Ik probeer te pinnen, maar het apparaat weigert. Lekker geregeld bij het Rijk. Pinautomaat 6-0. No. Ik hoorde mevrouw de glas grommen. Dat ding heeft weer eens kuren. Hè, tutty frutti, Dat heb ik nou altijd. Tutty frutti? Het is geen klassieker als Jackie takkie bakkie, maar het is wel een te noteren. Ik geef haar als dank mijn allergrootste glimlach. En vraag me in stilte af wie er nou precies kuren heeft vandaag. Is dat namelijk te denken aan trutty frutty? Voor de geboren trutti. Ik zwaai uitbundig. Ook irritant. Dag mevrouw. Mensen, jaap kunt hem. Oh god, was it? ik niet achter een uh, loket uh, sta uh, nee, in dat opzicht. Lekker nummertje, wie is dit? Uh, dit uh, beentje heet uh, Loop, zijn allemaal dames. En uh, oh. dit is een uh, nieuwe single. Uh, dat is uh, de eerste single na een EP... die ze het afgelopen jaar hebben uitgebracht. Uh, uh, ze hebben het niet hoeven te doen, hè, omdat jij het nummertje nu zei. Uh, nee, maar ze hebben... Oh ja, wacht even, maar ze hebben een, een uh, goed label achter zich. Excelsior Recordings. Ah. Dus dat is uh, een redelijk goed uh, label. Vroeger een uh, voetbalclub. Dat weet je dan weer ja. wel, ja. over het uh, ja. ja. Maar Frank, we het net over dus, uh, de kant. Ja, dat ja een mooi verhaal. Ja. verhaal ja. Uh, ja, ja, ja, ja. Is ook wel is bij de receptie van het oude gemeentehuis geweest. Schouwstraat, toch? Ja, ja, ja. ja daar, uh, ik kwam toen tot tijd om een, uh, een woonvergunning, als ik me goed herinner, te verkrijgen. Maar dan kwam je daar die, uh, die, die open balie, hè? lange balie, geen schaamschotten, maar wel bordjes boven elk deel ja. van die balie. Paspoorten, uh, verhuizingen. Rijbewijzen. Dus uh, ik stond uh, bij... Uh, bordje uh, rijbewijzen bleek laten. Maar er zit zo'n man... Als een type, die, ticke, die kijkt nog een paar keer van links. Die kwam en dan en van achter naar de balie lopen, ja, toch? Ja. Ja, ja, en die, die had echt zo'n blik van... verdomme, er zal toch niet iemand aan die balie staan? Maar hij bleef doortikken <lacht> en dan keek nog een keer. Op een gegeven moment kwam hij dan. Hij zegt, uh, goedemiddag. Ik zeg, goedemiddag. Ja, ik kom voor... Uh, voor een, uh, een woonvergunning. En hij stapt een meter achteruit, kijkt omhoog. En hij kijkt mij aan. Hij zei, je staat bij het verkeerde loket. Ik zei, wacht, maar een verkeerde loket, dat is toch één baan. Ja, maar je moet bij verhuizingen. Dus, maar die man, terwijl hij dat zei tegen mij... liep hij alweer terug naar zijn typisch, en Hij ging verder tikken, terwijl ik een meter opschoof naar rechts. En uh, <lacht> toen keek hij weer twee keer van... verdomme, hij staat er nog. <lacht> toen kwam hij weer naar goedemiddag... Goedemiddag, kom uh, voor een woonvergunning. Uh, nou, toen was het goed. Ja, maar dat is wel ja, ja, is, daar is, daar ja, wat mij gebeurde dan op een andere Het veld ja. geen onaardige vrouw, maar het een beetje het gewoon... Weet ja, je, ik kan me zo, ook zo niet voor... Bijzondere... De, de hele dag voel je ook gewoon zaggerijnig van, natuurlijk. En dan ja, maar maar, ik, maar, ik, ja. maar ik, begrijp, ik begrijp überhaupt niet dat mensen op zo'n manier... Ze moeten zich natuurlijk aan een paar regels houden, maar... Je kan ook, uh, weet je wel, het is altijd een klein beetje links of rechts. Ja, weet je, er ja, moet een beetje marge tussen zijn. Tuurlijk, maar luister, nee, maar... ik ben zelf al heel lang ambtenaar geweest... toen ik bij de publiek omhoog werkte. En daar kwam ik ook mensen tegen die gewoon die verluide moe waren. Ja, vadertje staat, betaalt het wel. Ik vind het allemaal wel gebakken. Ja. Die kwamen om vijf over ja. negen binnen en toch om vijf of vijf een jas uit. Ja. Maar ja. Ik had ook collega's lukken die gewoon 60 tot 80 uur in de week werkten. En een reet eraf uh, wilde bij. Als je ook geen commercieel uh, instelling bent, is er ook weinig incentive. En de goede te na te laten zo... is heel makkelijk om te na af zo. te zeiken. Wat, ik, wat, ik, wat jij nu vertelt, dat verhaal, dat is representatief. Dat ik gisteren ook, gewoon, dat iemand ik op zo. het laatste laatstmiddag tegen me zegt... Meestal, ja. jij staat op de foto. Ja, ja, zakker in lijf. Ja, ja, ja. lekker normaal. Die zijn maar ik nou, dus, heb ja, ja, wel knuik. keurig gebeld. En nou, ik had een pak... A papier laten ja. liggen. Ze hebben wel gewoon keur gebeld dat ik hem ophaal. Dus het zijn niet, niet, niet service Maar ik vind en ook dat gewoon, je geen jas zou moeten doen. Nee, ik vind ook dat je geen jas zou nee. doen. Ik vind dat je gewoon bloot op de foto moet. Ja, Nakende. oren gedekt. <laughs> Nakende. Je, je, je mag niet meer lachen op een pasfoto. Je moet ik heb oren, oren niet gedekt. Je moet mijn bril afzetten. Ik ge, ja, je bril moet af. Ja. En is dat zo? En op een gegeven moment moest ik weer in uh, in Bussum mijn laatste uh, Bussum uh, uh, rijbewijs. En toen dacht ik, van, ik ga het toch nog een keer proberen met een bril op. En je mocht, je mocht niet lachen. Nee. Een nee. beetje zo, weet je wel. Dat je, maar waar, ja. En dan, en dan mag je niet lachen. Ja, dat weet ik ook niet. Ja. Dat mag niet vrolijk zijn. Misschien met je andere tanden. Je kan natuurlijk ja. zijn dat je andere tanden krijgt in de loop der tijd. Als je een foto met iemand zonder bril. Want bovenop, kijk, ja. wij hebben allemaal een bril. We zijn net boven de 40. Ik heb wel een bril op hier. Dat kan niet. Ja. Dat nee, dat helemaal mag niet. helemaal niet. Dat mag niet met bril Nee, dat dan. mag niet, maar niet ik heb meer. het al gedaan. Ja. Maar wanneer was dat? Nou, dat is in uh, uh, uh, 2014. Ja, toen mocht het nog waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee mocht ook, mocht het ook niet. Mocht ook al niet. Nee, ik denk, ik probeer het gewoon. Dus ik heb er een paar met bril gedaan, een paar, een paar zonder. Dus maar, ik denk, nou, als ik daar sta, dan kan ik... Uh, kan ik als iemand begint te, te, te mekkeren over die bril... Dan, ja, uh, pak, pak heer, de volgende keer helemaal nou, uh, ik, toen ik, ik ging weg bij die pasfoto, toen kwam er een mevrouw aan met een babytje. Oh. Die moeten ook natuurlijk. Die oh, moest er ook, je moet pasfoto's maken van een baby. En ik dat uh, gefeliciteerd nog, want het een oud baby'tje. 14 dagen. hè wat? 14 ja. dagen? Je moest dan op de foto. Ja. Voor, en, en, moet die je we het kind erin ja. ophouden? Ja. Met de hand achter de hoofd. Ja, er ligt toch een heel klein windje en, af. <laughs> Vierde, vierde, heel vierde moeilijk vierde kijken, een kleine, kleine lekker. Ja. Maar in ieder geval echt een heel jong babytje. Ja. Oh, maar goed. die moet dan ook, mag ook niet met snoor, niet met bril. Ja. Mag niet lachen. Ja. Een babytje. Ja. Met ogen ja, ik, open. Ja. Ik ga toch iets uitproberen, denk ik. De volgende keer neem ik zo'n uh, Thea-tandje uh, Thea mee. En ik, uh, uh, uh, zo op de foto gaan. Dat en gaan gaan kijken wat hoe mee. ze reageren. Dat, Dat is bluff. Ja. Moet jij eens opletten. Dat wil ik zien. Nou, dan moet jij, maar dan moet je ook gewone meenemen. Moet je net een zin, ja, moet precies. Die ik ik heb Thea theatandje. Ja, ja tegen jou een theatandje. Maar dan ja. moet je dus ook met die tandjes in bij de gemeentebalie komen. Hoor. Ja, Zo, zo, ja. zo, zo is het ja, toch met die toch. hele dat discussie. Dat wel uitproberen, ja. Zo is het toch met die hele discussie over die, ah. uh, over die uh, moslims. Uh, dat het op een gegeven moment wel mocht. En er is een gozer geweest die heeft zich helemaal als clown. Ja, <laughs> ja dat mocht ook niet. Ja, dat mocht wel. Ja, ja. Ja, dat mag wel ja, want, het, ja, maar er is ook iemand met een vergiet op zo. Ja, ja. Nee, hij ja, was als clown. Ja, en toen uh, had hij gezegd: Ja, maar dat is een, een, een, hoe heet het, een godsdienst. Ja, een ligie, ja, ja. precies. Ja. Dat is ook met die goos met een vergiet. Ja. Dat ja. was namelijk van de kerk van een spaghetti monster. Spaghetti monster. Ja. Ja. Daar moet hij met een vergiet hoofd. En dat is geaccepteerd ja. vanwege religieuze ja. gedoe. Ja. Dat is ja. toch ja. Het is ja. toch ja. op jou. Maar ik vind het zo grappig dat mensen daar meteen. Op inspringen, weet je? omdat ja, je ja, ja. er meteen nou, die, die als clown op de foto ging, heeft hij natuurlijk gedacht: als je met een vergiet kan, kan het als clown ook. Even, ja. even overtoepen. Dat ja. was ja. <laughs> niet Hamilton. Hé? In Sebastian Adria en Adriaan pakkie. Nee. nee helemaal niet uh... Zo, die foto is ook goed, hè? Ja. Zo, hè? Louis ja. De hemel, werd weer gezien ja. in New York. Ja, ja. Hij zag er goed voor me uit... alsof hij... Alsof hij Bo, ja, Basie ...de, de, de sprei van, van de tafel van mijn ja. oma had aangetrokken. Ja. Ja. Ja. ja, bizar, hè? En ik kende die spray. Ik kende ja. die zo Ik zou gewoon precies ja. met de uitspakken staan. Ja. Mooi, hè? Ja. Het Weet was je? helemaal niet Tante jou. Nee, het was ja. helemaal niet Tante jou. Want die had een paar dingen die ik had... die niet maar wel met Tante uh, ja, ja, jullie hebben natuurlijk allemaal heel veel gevlogen. Heb je wel eens uh, rottigheid meegemaakt? Qua, zeker. Qua, zeker, qua zeker, zeker, zeker. Uh, uh, narigheid, qua ongelukken? Ja, heb, nou ja, ik heb, nou, wel, ik heb wel eens een noodlandetje meegemaakt. Ja? De, de Saba-landing is best wel eng. Saba Op Saba, het eiland Saba, ja? is 400 meter lang. Dus is best wel eng als je daarop aankomt vliegen. Dan denk je, oh, dat gaan we niet redden. Je redt het natuurlijk wel. En ik heb een keertje met PIA gevlogen. Met, met Pakistan International Airlines. Ja? Daar dus moet je nooit Zo. meer vliegen. Dat noemen dat ze zelf bij. als ja. Probably I'll Arrive, noemen ze dat. En toen zat ik bij de nooduitgang. En er zat een theedoek tussen de nooduitgang tegen tochten. En de motor, <laughs> zag ik, er waren allemaal verschillende kleuren plaatjes in gepopt. Je de groen en de blauw. Dus dat vond ik niet helemaal lekker. Ja. En jij Frank? Nou, ik heb wel twee hele enge landingen meegemaakt. Maar geen ongeluk. Nee. Of wat. Doorstart? Ook, nee, ook niet gelukkig. Nee. Doorstart is wel... Uh, uh, niet fijn. Ja, ik vond het wel, oh, wel nee. spectaculair. Nee, nee. En in Lee, in Noord-India, Noord dus het hoogste koninkrijk uh, bij dat dak, uh, in, in Noord-India, uh, ja, er zijn maar dertig piloten die die vlucht kunnen doen. Want uh, dat is een ijle lucht omdat ze hoog is. En dan moet je een manoeuvre maken om eerst een berg te ontwijken. En dat, mag ook, maar dat luistert heel naar. Dat heel Dat heeft iemand dat was een sik. Zo'n man met zo'n dolk en zo'n zo sik. Ja, ja, ja. Die <laughs> ging mij uitleggen dat hij een van de dertig was en hoe die manoeuvre was. Ja, toen heb ik ook, ben ik ook wel bang geweest. Er, zijn maar echt heel weinig, er werken 30.000 piloten bij India Airlines. En er zijn er maar 30 die die vlucht mogen doen. En dat zegt even hoe ingewikkeld ja, ja, ja. die manoeuvre is. Ah, ja, er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de, de veiligste plaats in een vliegtuig. Hè? Wist je dat? Op de dus het, Ja. In, in, nou nee. In 2012 uh, een complete simulatie uitgevoerd. En wetenschappers van een Boeing uh, 727 lieten, uh, lieten hem neerstorten in de woestijn. Ah, mag wat kosten? Het mag wat kosten. En uh, compleet met... Crash dollies, poppen, uh, camera's en handbagage. En uiteindelijk werd. En Little Kleine? Uh, die zat er, <tie> er helaas nog niet in. Maar die zouden ze er nu wel in zijn, <laughs> Maar het is, uh, de passagiers achterin bleken het uh, 33% ja. procent van de tijd niet te overleven. Oh. Uh, de middenpassagiers stierven 39% procent van alle gevallen. Aha. En het voorste deel van het vliegtuig overleefde zelfs 38% procent, uh, van niet. de keren niet. En het dus achterin sterf... is het veilig? Ja. Ja, het sterftecijfer was met 28% het laagst. In de middenstoelen, achterin en het hoogst. Uh, ja. Bij de stoelen in het midden aan het gangpad. Dat was vroeger, was de laatste, deze tiens en zo, was de laatste vier rijen was roken. En ja, toen precies. ik nog rookte, zat ik daar. Dus en ze Best wel vrij, uh, ja. vrij veilig gevlogen al die tijd achter in ja. de DC10. Ja. De laatste vier rijtjes, dus roken. Weet je nog wel? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, maar Kom. het heet, ik heb er wat gerookt. Daar zat je gewoon het veiligste. Ja, en, en bar, bar en dichtbij. En ik ik was bar dichtbij. Ja. Bar dichtbij. toilet dichtbij. dichtbij. <laughs> ja. Weet je nog uh, dat je... Als je achterin zat in die economy class... had je van die hele rudimentaire headsetjes... Ja. die gewoon ja, op lucht gingen. aan elkaar vielen. Ja, met Toen mocht je nog roken achterin. Op een gegeven moment... Zat ik, uh, naast me zat een, uh, een vriend van me en uh, ik had dat ding uh, in mijn oren... maar helemaal onder, onder mijn haar uh, verstopt. Dus op een gegeven moment uh, het, het snoertje weg. En dan zeg ik, als de stewardess komt en mij wat vraagt... dan zeg ik, Ron, dan blaas jij op dat Rook ding. Rook in dat ding. Oh, en dan, uh, <laughs> ik zeg, mevrouw, ik, zeg, ik weet of u, of u dat ook zo ervaart. Maar die snoer, je kan er misschien een raam op. Ik zweet me helemaal gek. En Ron, die blies, dus zat hij vrouw rood onder mijn haar vandaag. <laughs> Dus die werd helemaal gek. Ik kon helemaal niet. Meer... <laughs> <laughs> ik kon van 10 minuten niet meer werken van lachen. was inderdaad zo, dus dat, dat waren van die plastic ja, ja, op lucht. Want er ja. kwam geluid uit. En ja. nu kun je gewoon 12 ja. films, 134, ja. alles met je eigen koptelefoon. Met ja, ja, maar, de, maar ik heb, ja, ik de, heb de wel eens bij de, een van de laatste vluchten van Penm naar LA. vloog ik boven, uh, uh, hoe heet het, uh, boven Schotland. Uh, toen ontplofte er een motor. Ja, ja, dat is een heel bijzondere uh, uh, aangelegenheid, kan ik je vertellen. En een klap, jongen. Niet normaal. En er kwam er een vuurzee uit, dat, uit, dat, uit die motor. Die was net zo lang als het hele vliegtuig. En dan zetten ze die motor uit. En dan draaien ze de brandstof de, dicht. De, de de, de, het de brand dicht ja. En dan zie je die vlam er in één keer in. Ja. Ja. Met een mega klap Nou, Frank. Ik was echt zevenkleurig. Gillende ja. mensen. Iedereen helemaal... Iedereen dacht, nou, dat is klaar. Nu. Ja, komt, maar er zitten natuurlijk nooit vier leek. motoren op zo'n uh, zo zo zo uh, grote, weet je wel, zo'n ja. whitebody. En uh, dus uiteindelijk hebben we een, een noodstop gemaakt in, uh, in uh, uh, New York. En daar overgestapt naar een ander vliegtuig. Maar yes. ken je na heen, jongen? Ja. En je, maar je, je gaat echt helemaal. Ja. En onderweg nog een keer, weet je wel. Uh, ik, uh, ik ben eigenlijk Alleen in die Pakistan-vlucht ben ik bang geweest. En uh, ik ben eigenlijk wel, maar niet zo bang geweest. Want je moet gewoon afsluiten. Weet je, als het gebeurt, dan gebeurt het. Uh, jammer, joh. Ik heb een keer met Tom Mulder uh, uh, vlogen. Van de knijs zijn we al terug. Uh, ik heb nog nooit zo'n uh, turbulentie meegemaakt. Dat echt alles, zelfs de kar... Omhoog, die die stond in het midden. Ja, die man, ging uh, zo plafond in. Ja, maar kun je wat nou die dingen kunnen hebben? He? Ja. Weer, niet normaal. Niet, niet normaal kunnen hebben. Niet normaal. Nou, gillende mensen, kotsend. Uh, Zie je de vleugels van heen en weer ja. gaan die ja. breken af? We dus ja. kunnen echt zoveel hebben, die ja. dingen. Ja. Ja, hm. ja, hebben zo. we nog een top 10 of niet? Ja, ja we hebben ja. een ja. top 10. We hebben Want, een hele uh, leuke. vijf minuutjes. Ja, we, we hebben uh, nog uh, vier minuten. Nee, we hebben de top 10 van de duurste hotelkamers ter wereld. Iets wat ik dus niet kan betalen. Nee, uh, ik ook niet hoor, Ja. Op 10 de Hyde Park uh, in Parijs. Die kost uh, 11.000 euro per nacht. Dat is de goedkoopste, begrijp ik. Ja, dus dat is de top 10 goedkoopste. De top 10. <laughs> 11.000 per nacht. Okay. Ja, op 9, uh, uh, Four Seasons Hotels George de Vijfde. Ja, het is en dat George, is ook in Parijs. George de Vijfde, ja, maar, ja. maar in New York George. zit er ook eentje de plaats. Ja, 11.280 euro. Okay. Nou, dat is niet echt heel veel meer... Maar je een mini? Moet je ook apart betalen voor de minibar? Ja, nou niet, nee, uh, apart niet. voor de. Nee. nee, nee, nee, nee. <laughs> er zit meestal er dus zit meestal uh, butler bij. wel bij. Ik Butler, butler bij. Uh, Dan ja. de Richmond Hotel. Nou, die kennen we ook wel ja. in Geneve. Uh, Genève. En, en uh, het hotel heeft 109 kamers. Naam nou, zegt dat al: rich. Ja. En de, de Royal Suite is het duurste. 230 vierkante meter en kost 12.300 euro nou. per nacht. Ja, het is toch niks? Vraag. Dat had er mee man. Valt wel Maar Over de eerste ja. 10.000 kan je niks nee. zeggen. Ja. Nee. En op 7 het is de boertschap. Uh, uh, oh ja, dat is, dat is toch die, ja, grote in, uh, die grote. Die grote zeilboot. Die, jongen, die uh, zeilboot in Dubai. In Dubai, ja. En die, uh, zeven sterren hotel is dat. Ja, 12.800 euro per nacht. De duurste suite, hè? We praten elke keer over de duurste suite. Ja. Want goedkoopst is natuurlijk. Nee, nee, nee, ja, ja, ja. helemaal niks aan. Armoet, je laat je hond logeren. van 1000 euro. <laughs> nee, hè? Uh, op zes heb ik zelf wel eens ge geslapen. In het. Rich Carlton. In Londen. En, eh. Uh, Oh, deze is in Moskou. Maar Londen heb je er ook een. Maar de Ritz is natuurlijk sowieso. Ja, nou ja. ja, 12.800. Geen die geld. Is, uh, nou ja, het is net zo duur als uh, die, uh, die in Dubai. Dus wat dat betreft uh, maakt het niet zoveel uit waar je zit. Dat je bijna geen kosten meer want dat is meestal voor niks. Ja, de rest heb je. Uh, nou, op 5 de Atlantis Resort Hotel. Nou, dat is in uh, de Bahamas. En het uh, is ook geen slecht hotel, hoor. Nee? Nee, nee, nee. James Bond Royal Casino hebben ze daar opgenomen. Een uh, 19 bars een nachtclub. Gezelligheid. Leuk. Voor maar 17.600 euro, namens en heren. Geen Met geld. oppervlakte van 444 uh, vierkante meter. Dat is gewoon vier keer iemand zijn woonhuis. Of ja. vijf keer, of zes keer. Vijf keer, zes keer, ja. ja. Zoiets. Op vier, de President Wilson Hotel. En dat is in Noord. Nogmaals. En Genève is natuurlijk... Ja, is ja zitsen, hele Zwitser. Nou, dat weet jij wel, Frank. Mag het kosten? Ja, komt er wel. Mag een we weten. kosten? <laughs> He, 23.300 uh, euro een penthouse. 1200 vierkante meters, jongens. Jesus Christ. <laughs> ja, dat is toch niet normaal? 1200 vierkante meter. <laughs> ja. Dan ga je met de fiets van je één dus slaapkamer ja. naar je andere slaapkamer. is ja, een hele buurt. <laughs> ja. Moet je ermee. Op drie. Uh, de Four Seasons Hotel... En dat is in New York. Ja, en, uh, nou, dat is, uh, Penthouse kost daar uh, 23.900 euro per geen nacht. geen geld. En ook 400 vierkante meter. Weet dus, uh, je ja, ja, die van 1200 vierkante meter nemen dan. 23 ja, ja. rug uitgeven van nacht in pitten. Precies. Op tweede Palm Casino Resort Hotel in Las Vegas. Nou, dat, uh, dat hotel bestaat uit twee torens. Dat is wel goede informatie. Ik denk, nou, vertel het er even bij. En uh, per nacht kost dat 28.100 euro. Wat een vind je? Ja. Wel. En om nummer 1. En nummer 1, dames en heren, de Grand Resort Lagonissie Hotel. En dat ligt in Athene. Athene. Dat is op, opvallend. 1188 vierkante meter. En een nachtje slapen kost 35.000 euro. En dan gewoon in slaap vallen niet meer wakker. En dan gewoon s morgens wakker worden. Je hebt al die tijd gewoon liggen pitten. Ja, dat, ja, dat komt slapen doen. echt duur, ja. hoor. Dat is echt ja. wel beter beetje ja. Beter ja. Ja. Ja. gewoon de hele dag wakker blijven? <laughs> beter ja. bed. Beter bed. man. Denk dat je Goed. een oude krijgt niet? We zijn er, uh, mannen. Want, Tot uh, volgende week. volgende ja, week ja, weer gewoon beter. Volgende week weer. Ja. Zet hem op, hè. Ja, dag hoor. Dankjewel, je wel, hè. Doei, doei. Doei.